Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Wie vanaf volgende week naar Duitsland gaat, kan volgens infrastructuurminister Matlener wel wat overlast verwachten. Duitsland gaat namelijk weer controles houden aan de Nederlandse grens. Maar urenlange files zullen er waarschijnlijk niet staan, zegt de minister. Nou, het worden uh, steekproefsgewijze controles, dus ik denk dat het aanvankelijk wel mee zal vallen. Ik ben overigens wel blij met die grenscontroles, want die zijn gewoon hard nodig voor onze veiligheid om de massa-immigratie in te perken. Duitsland komt weer met grenscontroles om het daarmee illegale, illegale migranten wil tegenhouden. Vrachtwagenbedrijven zijn er niet blij mee. Volgens hen zijn ze per vrachtwagen die een uur vertraging heeft ongeveer 100 euro kwijt. De politie in Londen heeft het schilderij Meisje met Ballon van Banksy teruggevonden. Het schilderij werd afgelopen weekend gestolen uit een galerie. Twee mannen van 47 en 53 jaar oud zijn opgepakt. In oktober moeten ze voor de rechter komen. In Thailand neemt een dierentuin maatregelen om Moedeng te beschermen. Het baby dwergnelpaard daar gaat viral omdat hij zo dik en schattig is. Maar die aandacht heeft ook vervelende gevolgen. Het aantal bezoekers dat naar Moedeng wil komen kijken is verdubbeld. En dus is het dringen bij het verblijf van het Nelpaardje. Om het beestje in actie te zien proberen bezoekers haar wakker te maken door schelpjes of water te gooien. De dierentuin heeft nu extra camera's opgehangen en gaat mensen die het baby Nelpaard proberen te storen voor de rechter slepen. En scholen in Amsterdam en Almere beginnen vandaag een nieuw project om gezond eten te promoten. De Groentecoalitie. Op een school in Almere komt daarom chef Menno vandaag koken voor de leerlingen. Hij vertelt wat er op het menu staat. We hebben doppertjes, we hebben couchette, we hebben uh, cherrytomaatjes, uh, we hebben wat zonnebloempitten en we hebben pasta. Op het menu staat vandaag groene buisjes. Groene buisjes? zeker. Ja, wat is dat dan? Je moet het natuurlijk wel een beetje aantrekkelijk maken voor de kinderen, dus we geven het een leuke naam. Groene buisjes zijn pasta met een pesto met verschillende... De groentes en die gaan ze allemaal bakken en snijden en met een vijzel maken. De organisatie hoopt dat kinderen zo leren om gezonder te eten om overwicht en diabetes tegen te gaan. Krijg je nog het weer? De zon zie je vandaag regelmatig, maar af en toe valt er ook nog een pittige bui. Vanavond klaart het op en wordt het droog. Het is een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de N9 Den Helder-Alkmaar tussen School en Bergen... 5 minuten vertraging N99 Den Oever den Helder... tussen Afrit-Anna Palona en Den Helder... 10 minuten vertraging in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. <totstukken>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 I'm gonna Like the way I